zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1 journaal een boze voorzitter van de CABO die niets ziet in de vandaag gepresenteerde plannen. Eerst het NWS journaal met Jeroen Chapkema. Ambtenaren en leraren krijgen volgend jaar mogelijk toch een kleine loonsverhoging. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft gezegd dat er na een jarenlange nullijn perspectief is op een loonstijging. Tot vandaag leek het erop dat het overheidspersoneel ook volgend jaar op de nullijn zou blijven. Maar volgens Ascher is er gisteren nog 200 miljoen euro in de begroting gevonden. FNV-voorzitter Heerts is blij met de toezegging van Ascher. Volgens hem kan het sociaal akkoord nu nog gewoon in stand blijven. Vakbond Abwekabo is er nog niet zeker van dat de nullijn voor ambtenaren ook echt van de baan is. Straks is voorzitter Van Brenk in het Radio 1 Journaal erover. Eerder vanmiddag bood minister Dijsselbloem de miljoenennota aan aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil een duurzaam herstel met groei zonder luchtbellen. De eerlijke boodschap op deze Prinsjesdag is dan ook... er zijn geen snelle, pijnloze oplossingen. Er is al hard gewerkt om de financiële sector gezond te maken... de rust in de eurozone te herstellen en te besparen op overheidsuitgaven. Maar het evenwicht in onze economie is nog niet terug. Dat blijkt helaas uit de cijfers. Dijsselbloem zei dat ondanks de bezuinigingen... de groei zoveel mogelijk ruimte krijgt. Volgens het Nibud leveren volgend jaar... vooral de hogere inkomenskoopkracht in. Werkenden zonder kinderen met een inkomen beneden modaal... gaan erop vooruit. En voor het eerst in vier jaar... neemt het aantal huishoudens dat koop, koopkracht verliest af. Het heeft voor honderd verschillende voorbeeldhuishoudens... de koopkracht berekend. Wat het Nibud opvalt is dat het beter gaat... met de koopkracht van twee verdieners... dan die van stellen waarbij er maar één werkt. Een stel dat samen 50.000 euro verdient... gaat er volgend jaar 39 euro per maand op vooruit. Een stel waarbij de een niet werkt en de ander 50.000 euro verdient... gaat er 20 euro per maand op achteruit. De oppositie is kritisch op de plannen in de miljoenennota. Wel loven veel Kamerleden de manier waarop koning Willem-Alexander... eerder vanmiddag voor het eerste troonrede heeft gepresenteerd. Ze noemen het bijna allemaal mooi... hoe Willem-Alexander over zijn moeder, prinses Beatrix, sprak. Zij heeft zich 33 jaar... Lang met groot plichtsbesef, warmte en diepgevoelde betrokkenheid ingezet voor het Koninkrijk. Zij blijft voor mij een belangrijke inspiratiebron. sp de Roemer vond het een mooie manier om de troonreden te beginnen. Nou, het was een heel warm begin. Ik denk dat heel veel mensen dat thuis ook zo ervaren hebben. Maar helaas, voor de koning moest hij daarna een. Uh, een oneerlijk en een, een, een eenzijdig verhaal voorlezen. Ik had hem meer gegund. En ook PVV-leider Wilders was niet te spreken over de inhoud van de troonreden. Daar kan de koning niets aan doen. Uh, want die spreekt de tekst uit waar Mark Rutte voor verantwoordelijk is. Uh, maar de inhoud, ja, de inhoud was natuurlijk verschrikkelijk. Nederland ligt al op zijn rug. en ja, Dit kabinet geeft nog een keer een flinke trap na van iemand die al op de grond ligt. De regeringspartijen spreken juist tevredenheid uit. VVD-fractievoorzitter Zelstraan verdedigt de bezuinigingen. Het is een illusie om te denken dat als we de boel uh, op orde proberen te brengen... om te denken dat dat geen gevolgen gaat hebben. Ook dit soort gevolgen, dat is jammer. Ik bedoel, dat, dat is voor de mensen zelf die het betreft vreselijk. Maar we moeten daar wel nu doorheen om te zorgen dat juist naar de toekomst toe... de mensen wel weer perspectief hebben op hun baan... wel weer perspectief hebben op uh, vast pensioen... en wel weer perspectief hebben dat hun huis gewoon weer in waarde stijgt. PvdA-leider Samson noemde het verstandig dat het begrotingstekort... niet obsessief naar 3% wordt gebracht. De woordvoerder van de moslimbroederschap, Al hadad is gearresteerd in Cairo. Hij werd samen met twee andere leden van de moslimbroederschap... door agenten aangehouden in een appartement. Hij stond vaak de buitenlandse media in het Engels te woord. Sinds president Morsi begin juli door het leger werd afgezet... zijn er voortdurend botsingen geweest tussen aanhangers... en tegenstanders van de oud-president. Veel hooggeplaatste moslimbroeders zijn door het leger opgepakt. Het weer. Vanavond vanuit het zuidwesten meer regen. Vooral in het midden en zuiden van het land. Vannacht zijn er ook enkele opklaringen bij 8 graden. Morgen vallen verspreid over het land weer enkele buien. Maar er zijn ook perioden met zon en het wordt dan een graad of 15. En de avondspis, hoe ziet die eruit? Jolanda van der Velden, daar weer bij. ANWB. Nou, die files zijn toch wel wat langer geworden. Toch het effect, denk ik wel, van een aantal buien die hier en daar over het land trokken. En ook zijn er een paar aanrijdingen gebeurd... Het is vooral langzaam rijden stilstaan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen meer en Eembrugge over 11 kilometer. Een aanrijding op de A2 Amsterdam richting Utrecht... bij Maarse 6 kilometer, de rechte reishok is dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij het knopend Prins Klausplein 2 kilometer. Na een aanrijding is de rechte reishok dicht. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag, voor Delft 6 kilometer. Raar.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 7 over zes, goedenavond. Ambtenaren en leraren krijgen volgend jaar mogelijk toch een kleine loonsverhoging. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft gezegd... dat er na een jarenlange nullijn perspectief is op een loonstijging. Dat betekent dat de bomen nog bepaald niet in de hemel groeien. Dat het nog steeds een mager jaar wordt. Maar dat er wel de mogelijkheid is van een klein plusje. Dat vraagt om opheldering en die gaan we zoeken. Ambtenarenvakbond Afvakabo FNV is niet blij met de onduidelijkheid over de nullijn voor de ambtenarensalarissen. Volgens minister Ascher is er gisteren op het laatste moment nog 200 miljoen euro in de begroting gevonden voor die loonstijging. Het CPB ging nog uit van een nullijn. Corrie van Brink, goedavond. Goedenavond. Voorzitter van Afvakabo FNV. Weet u nou hoe het zit? Nou, het lijkt er heel erg op dat we hier praten over een koekje uit eigen trommel, omdat er um, geld vrijgevallen is. Van de pensioenverslechtering, de regeling van de ambtenaren. Maar wij zijn wel blij met de opmerking van we willen graag gaan onderhandelen met werkgevers, want dat is sinds 2011 al niet meer gebeurd. Maar ja, dan is er, we... er is geld van loonstijging, dat is wel als je zegt. Ja, nou ja, dan, dan willen we dat ook echt wel gaan zien. Dus we willen graag snel om tafel om daar duidelijkheid over te krijgen. En wij kunnen het niet vinden in de stukken. Wij zeggen maar even dat het lijkt alsof werk. Nemers dat zelf betaald hebben. Maar um, wij willen dus echt structureel geld zien. Omdat we echt er graag over willen onderhandelen. Ze hebben het ook echt nu nodig. Als je kijkt naar de straatvegers hier in Den Haag. He, die hebben vandaag weer heel veel werk te doen. Zij verdienen gewoon een loonsverhoging. Want het was al een beetje onduidelijk vanmiddag. De koning zijn de troonreden nog. Er werd er nog gewoon gesproken over de nullijn. Het CPB gaat of ging er ook vanuit dat er geen ruimte is voor die loonsverhoging. Um, u wilt het een keer zien. Ja, eerst zien en, en ook uh, in de onderhandelingen. Ook nu eindelijk is een keer snel om tafel. Omdat die werkgevers nu al twee jaar thuis op de bank zitten... met de portemonnee dicht. En het wordt tijd dat we nu eens gaan kijken wat erin zit. Want wat gaat u doen als er niet aan uw wensen wordt voldaan? Nou, dan hebben we een ongelooflijk groot probleem. Want tot nu toe was de lijn binnen de hele FNV, eh, de nullijn moet van tafel. Anders hebben we een probleem met het sociaal akkoord. Eh, want afspraak is afspraak. En dat vinden wij nu dus ook. Dus ik ben blij dat Lodewijk asje zegt, eh, er is wel geld. En eh, dat willen we dus ook echt heel wel graag zien als overheidsbonden. Want dat geldt ook voor de politie, dat geldt ook voor het onderwijs. We willen graag gaan onderhandelen, maar dan moet er ook echt geld zijn. Denkt FNV-voorzitter Tom? heerst hier ook zo over. U hebt hem vast wel gezien vandaag. Zeker. Um, ja, hij heeft ook echt gezegd... die uh, toezegging is structureel geld. Um, en daar gaan wij dus ook zeg maar, uh, iedereen aan houden. Want dat was ook een voorwaarde. En uh, de looneis van 3% geldt natuurlijk ook voor ambtenaren. We weten dat dat niet zo makkelijk is, maar we gaan er wel voor. Dat is een hè, makkelijk, niet makkelijk. Nee, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is uh, best een hele klus. Dat is er hoog ingezet. Nee, ik vind uh, als we kijken naar uh, het koopkrachtverlies... en uh, zeker naar de ambtenaren, want die staan dus al twee jaar op de nullijn... en uh, primair onderwijs zelfs al vier jaar... die hebben 10% procent koopkracht ingeleverd. Ja, dus op basis van wat er dan nou vandaag is gezegd en toegezegd... en nu moet worden onderhandeld, heet dat in vakbondsterm... Wat ligt nog steeds een bom onder dat sociaal akkoord? <laughs> nou ja, die kan, een bom kan altijd afgaan... maar ik uh, hoop niet dat dit een terroristische daad is van het kabinet. Want zij moeten leveren. En zij hebben een toezegging gedaan. En wij gaan kijken of we die echt kunnen cashen. En dat zal echt moeten. Cor van Brink, voorzitter van Afakabo. FNV, dank voor uw komst. De eerste prinsjesdag van koning Willem-Alexander... en van het tweede kabinet Rutte bracht weinig vrolijk nieuws. Nieuwe bezuinigingen, hogere belastingen... en dus minder geld te besteden voor veel Nederlanders. Daar komt minister Dijsselbloem met zijn koffertje. Minister Dijsselbloem, hoe lang moeten wij nog de rekening betalen... voor deze crisis? Er beginnen eerste tekenen van herstel natuurlijk schrikbaar te worden. Maar we zijn er nog niet. Dat is denk ik de eerlijke verhaal van vandaag. Ik open de vergadering van dinsdag 17 september 2013. Aan de orde is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2014. Ik geef het woord aan de minister van Financiën. Mevrouw de voorzitter, de eerlijke boodschap op deze Prinsjesdag... er zijn geen snelle pijnloze oplossingen. Hoewel Nederland nog altijd tot de rijkste en meest concurrerende landen van de wereld behoort, zijn we qua welvaart terug bij het niveau van 2007. De overheid geeft in 2014 nog elke dag 55 miljoen, miljoen meer uit dan er binnenkomt. Er is flink bezuinigd, maar we zijn nog niet minder gaan uitgeven. We betalen 11 miljard euro rente per jaar, en dat is meer dan we uitgeven aan het basisonderwijs voor 1,5 miljoen kinderen in ons land of aan alle wegen, spoor en dijken bij elkaar. En de aanpassing aan die nieuwe economische realiteit... gaat nog met horten en stoten. Maar met elkaar hebben wij de opdracht om het vertrouwen terug te brengen. Het vertrouwen dat toekomst weer vooruitgang betekent. Mevrouw de voorzitter, natuurlijk zijn de miljoenennota... en de bijbehorende stukken in deze digitale tijd... alle minuut te lezen via de Rijksfinanciën-app en op rijksoverheid.nl... Nou, met veel genoegen bied ik u, bij wijze van Collector's Item... het originele papieren exemplaar aan. En dat het papieren exemplaar staat natuurlijk in dat net zo beroemde koffertje... de aanbieding aan dat, van dat koffertje aan de Tweede Kamer... door minister Dijsselbloem van Financiën. Maar Geen Boer, als we even terugblikken op vandaag... en wat er allemaal is gezegd, geschreven en geanalyseerd en gespind... wat was nou eigenlijk de boodschap van het kabinet vandaag? Nou, dan kun je toch eigenlijk zeggen dat het kabinet wilde uh, vertellen... dat de tijd van de klassieke verzorging staat dat die voorbij is. We moeten het zelf gaan doen. Nederland is in verbouwing. En dat zie je aan allerlei maatregelen die het kabinet neemt. Het toeslagen worden minder. Toeslagen in de zorg, de kinderbijslag, het pensioenstelsel verandert. En daarbij komt er ook nog dat heel veel dingen duurder worden. Wijn, bier, ook de accijns op diesel en dat soort zaken. Belastingsschijven worden niet aangepast in de inflatie. Dus we gaan het ook allemaal voelen in de portemonnee. Het is niet leuk, maar daar moeten we doorheen... want we gaan naar een andere manier van samenwerken. De participatie, samenleving, De participatie-samenleving, inderdaad. staat genoteerd. Volgende week wordt er over gesproken in de Tweede Kamer... maar voor zaterdag al staan er demonstraties gepland... waar natuurlijk een aantal oppositiepartijen... acte de présence gaat geven. Heb je het idee dat de oppositie vandaag de messen lekker is gaan slijpen? Ja, zeker. Je de forse kritiek. Hè? En dat willen ze zaterdag dan nog eens overdoen... bij demonstraties in Amsterdam en in Den Haag. Daarbij zie je al dat de oppositie niet één vuist maakt. De SP gaat naar Amsterdam. Uh, GroenLinks hoort ook bij de organisatoren... 50PLUS heeft zich daarbij vandaag aangesloten. Want die zegt de gepensioneerden die zijn erg te dupe bij deze plannen. En Geert Wilders van de PVV gaat demonstreren in Den Haag. Want die vindt het kabinetsverhaal verschrikkelijk. En die zegt ja, al die maatregelen die het kabinet nu neemt. Eh, daarmee geven ze de burger die al op de grond ligt. Door alles wat er gebeurd is. Nog een trap na. En dan heb je nog een paar oppositiepartijen. CDA en D66. En die stellen zich ook heel kritisch op. Maar proberen ook nog constructief te zijn. En zeggen ja, die lastenverzwaringen dat moet niet zo. Wij hebben onze eigen plannen. Komen we ook nog later mee deze week. En misschien kunnen we toch het kabinet uh, uh, ter hulp zijn. Of in ieder geval het kabinet hen misschien weer. In ieder geval dat ze er samen uit zullen komen. Want het kabinet heeft oppositiepartijen nodig in de Eerste Kamer. En als volgende week dat debat is he, van de Algemene Beschouwingen kunnen we misschien een inkijkje krijgen of het kabinet... bij een van die oppositiepartijen acht zetels kan halen in de Eerste Kamer. Want die hebben ze nodig, want anders komt er niks terecht van deze plannen. Precies, want als je zegt de oppositie maakt niet één vuist... dan is het in principe goed nieuws voor het kabinet. Dan valt er wat te onderhandelen. Ja, dan valt er wat te onderhandelen. En sommigen geven ook al een, een uitgestoken hand die richting uit. Maar het is de vraag wat het kabinet daarmee doet. We je nog even die NOS-enquête... die gisteravond vanmorgen uitgebreid in het nieuws kwam. Daar blijkt uit dat de Nederlanders eh, weinig, heel weinig vertrouwen hebben in het kabinet. Hoe reageert de premier? Erop. Nou, hij is eigenlijk vrij laconiek, zoals we hem ook wel kennen natuurlijk. En hij begrijpt het wel, zegt hij. Want wij komen nu eenmaal met forse bezuinigingen. Mensen krijgen minder te besteden. Maar ja, hij is ook weer een ras optimist. En dan zegt hij, als we de plannen goed uitleggen... dan begrijpen de burgers best wel dat we deze maatregelen moeten nemen. En de burgers kunnen natuurlijk op onze website alle plannen teruglezen. NWS.nl. Margreet Boer, dankjewel. Waar staan de files om kwart over zes? Jolanda van der Velden. Op nog zo'n 32 plaatsen. Uh, bij elkaar is dat goed voor 115 kilometer file. Wat nu opvalt is de A4 hoofdliet richting Vlaardingen. Daar staat een kapotte vrachtwagen voor de Benelux-tunnel. De linkerbuis van de tunnel is voorlopig dicht. Tussen knopen Benelux en knooppunt Ketelplein daardoor 5 kilometer. In de ochtend- en avondspits het NOS Radio 1 Journal. In Oostenrijk heeft een Stroper enkele Agenten doodgeschoten. Het drama is nog niet voorbij, want de Stroper is nog steeds niet gepakt. Een Oostenrijkse verslaggever vatte de situatie zo samen. In de nähe der niederösterreichischen Ortschaft Groß Priel im Bezirk Melk had de Polizei am Dienstag das Gelände rondom um een Vierkanthof weiträumig abgeriegelt. Polizisten met schusssicheren Westen en Sturmgewehren aan de Straßen Panzerfahrzeuge kamen angerollt. Het verslag zwaar bewapende agenten en panzervoertuigen... zijn op weg naar de plek waar de man zich heeft verschanst. Correspondent Wouter Meijer, hoe is de situatie nu? De ja, die stroper zit daar nog steeds. Hij heeft zich verschanst op zijn boerderij. Uh, hij heeft meerdere wapens en flink veel munitie, uh, vermoedt men. Hij schiet ook af en toe naar buiten. schiet hij op de politie. En er zijn wel pogingen gedaan om met hem in contact te komen. Maar die hebben nog geen succes gehad. Dus de politie heeft de boerderij, wat je net inderdaad hoorde, omsingeld. Uh, er zijn panzervoertuigen opgesteld. Ze zijn intussen wel een schuur binnengegaan. Maar de man is zelf nog niet gepakt. Er wordt nu gespecule gespeculeerd over een bestorming door de politie. Maar die is nog niet gebeurd. Ja, wat is bekend over de toetracht van de schieper? time nou, het gaat waarschijnlijk om een stroper die al jarenlang illegaal jaagt in een bos. En vannacht kon de politie hem eindelijk betrappen. Maar daarbij is hij om zich heen gaan schieten. Ook later op zijn vlucht heeft hij nog geschoten. In totaal zijn er daarbij twee agenten en een medewerker van een ambulance... die er intussen bij gehaald was, zijn doodgeschoten. En vervolgens is de man gevlucht met een politieauto. Daar zat ook nog een agent in. Intussen is de politie dus de schuur binnengegaan van die boerderij. Daar hebben ze het lichaam gevonden van die agent. Het is alleen niet duidelijk of die pas in de schuur is dood. Geschoten, of al ergens tijdens die schietpartij in het bos... Want er zou ook sprake zijn van een gijzeling. Wat weet jij daarvan? Nou ja, er was een gijzeling, namelijk die agent uh, ah. die in de vluchtauto zat. Uh, maar die is dus dood, die is gevonden. Uh, de man woont verder alleen. dus Er is nu waarschijnlijk geen gijzeling meer. Hij zit daar uh, waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk alleen omdat hij alleen woont daar. Uh, en er zijn wel familieleden opgetrommeld door de politie. Uh, die zijn ingeschakeld om te proberen contact met hem te krijgen. Zij moeten hem dan bellen op zijn mobiele telefoon. Maar hij, hij neemt niet op, dus dat lukt niet. Het is een klein dorpje, dus de andere inwoners van het dorp zijn nu bijna allemaal geïnterviewd... door de Oostenrijkse tv. En iedereen zegt dat het een aardige man is... dat ze hem kennen uit de dorpskroeg nooit iets gemerkt hebben. Uh, en ja één verslaggever zei net... voor het invallen van de duisternis... moet de politie het bestormen. Want dan is het nog licht. Dus dat is nu eigenlijk al heel snel. Aan de andere kant wil men geen risico nemen... omdat die man al drie agenten heeft gedood. Eén van die agenten was van een speciaal opgeleid commando. Dus ze moeten het ook heel voorzichtig aanpakken. Een dodelijke schietpartij in Oostenrijk. Wouter Meijer, dank u wel. We gaan... Uh... Naar Jeroen de Jager opnieuw bij die Prinsjesborrel in Den Haag. En dat zal vast nog wel even in volle gang zijn. Den Haag een beetje kennende op Prinsjesdag. Sorry, maar dat zal vast wel een beetje? Dat zal vast nog wel in volle gang zijn. Den Haag een beetje kennende ja, nou, op het Prinsjesdag. Het is een beetje stil nu. Het is een beetje stil nu, want Sander Dekker die staat uh, te praten. De staatssecretaris... Oh, Sjoerd van die is inmiddels op het podium. Maar net stond Sander Dekker daar. En uh, die uh, typeerde deze borrel trouwens als uh, de teganger van de uh, VNO-NCW. Uh, borrel die nu gaande is op Nieuwspoort. Nieuw uh, waar de bejaarde captains of industrie uh, nu hun advocaatje staan te nippen. Hier Gezapen. staan de... Wat zei je? Gezapig zelfs. Zegt idee. Ja. Ja, ja, gezapig. Uh, maar goed, hier is het jong uh, en professional uh, schijnt. Ik praat hier met uh, Desiree. Uh, werk bij een... en publieke bureau. De maatregelen in de troonrede, in de begroting, zoals ze nu uh, beschreven staan. Hoe pakken die uit voor jou? Nou, ik denk dat uh, de, de jonge mensen daar uh, tot nu toe, als je tweeverdiener bent of gewoon een goed salaris hebt, merk je daar weinig van. We hebben vaak nog geen koophuis. Uh, dus ik hoop dat juist de maatregelen uh, nou, de, de, meewerken ten goede. Dus dat de huizenmarkt weer wat vrij komt. Uh, maar ook... De jeugdwerkloosheid, uh, daar komen veel goede maatregelen in ieder geval wat ik heb gelezen uh, uit. Zie jij om, om je heen veel vrienden die werkloos zijn geworden? Ja, zeker, zeker. Heel veel mensen ook die nog geen goede baan hebben gevonden. Uh, dus mensen die al twee, drie jaar geleden zijn afgestudeerd, net als ik. En lang moeten zoeken naar een passende baan, omdat de vacatures gewoon uitblijven. George, jij bent fiscalist, uh, woont samen. Jazeker. Hoe pakken de maatregelen voor jou aan? Voor mij merk ik het op dit moment niet. De inflatiecorrectie op de schijven die uh, wordt voorgesteld voor komend jaar, daar merken we feitelijk niks van. Anders dan dat we er niet op vooruit gaan komend jaar. En hoe wordt er bij jullie op kantoor, want er wordt nu bezuinigd in tijden van crisis hè, door dit kabinet? Hoe wordt er op jullie kantoor, fiscaal kantoor, hoe wordt over gepraat over die methode? Over deze methode zijn wij niet direct heel erg mee bezig. Maar we adviseren iedereen wel om op te letten met zijn uitgaven. Ik hoorde jou net zeggen van ja, wij, zijn, wij denken anticyclisch, zal ik maar zeggen. En in tijden van crisis moet je eigenlijk niet bezuinigen. Uh, dat is mijn persoonlijke mening. Uh, ik heb, ben met een uh, oude maatschappij, is mijn werkgever. Uh, en die zijn natuurlijk altijd, allemaal uh, voor winst. Dus die geven geld uit waar nodig. Ook in tijden van goede, goede omzet. Ja, jij bent uh, medewerker ambtenaar hier in, in Den Haag. Jij wordt volgend jaar geconfronteerd met nieuwe maatregelen... die door de gemeente uitgevoerd moeten gaan worden. Hoe speel je daarop in? Ja, professioneel krijg ik in ieder geval te maken met de overheveling... van een aantal belangrijke taken van de Rijk naar de gemeente. Jeugdzorg? Jeugdzorg gaat over, er gaat een deel van de AWBZ over. Dus ja. de, de, we krijgen... De participatiewet komt eraan. Dus het is... Het is uh, ja, er komt flink wat werk op ons af. Ik zit zelf in de communicatie. Wij zullen mensen dus uit moeten gaan leggen... dat ze nu bij een ander loketje moeten zijn. Ben je nu al mee bezig om dat voor te bereiden? We zijn daar nu al mee bezig, ja. ja. En dat... Wat voor manier? Ja, je zit met elkaar om tafel om na te denken wat de effecten ervan gaan zijn. Het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk, omdat de regels nog niet precies vastgesteld zijn. We weten nog niet echt wat er op ons af gaat komen concreet. Maar ja, je moet er wel op voorbereid zijn. Ik hoor, uh, en dat zie je eigenlijk bij alle kabinetten wel steeds, uh, de bewindslieden zeggen, dit zijn de maatregelen die nodig zijn. Is dit, is dat zo? Ik denk dat er verstrekkende maatregelen nog nodig zullen zijn. We nemen steeds met mondjesmaat doen we een bezuiniging van 6 miljard. Dat hebben we vorig jaar ook gezien, in het Forest akkoord. Ik denk, we moeten één keer heel goed bezuinigen. En dan met z'n allen naar een betere toekomst. Het gaat nog verder, denken jullie? Ik denk dat het nog verder gaat. In ieder geval de bezuiniging van de overheid. Tot zover, Tim, hier uh, ja, een beetje de, de, de meningen bij deze jongerenbijeenkomst. Uh, ik weet niet of dat heel erg verschilt eigenlijk van uh, oudere mensen. Ik weet het ook niet, misschien kunnen we even gaan kijken... want die borrel bij eh, NV, VNO-NCW is volgens mij steeds in de gang... hier verderop in Den Haag, Jeroen de Jager. In ieder geval een goed beeld geschetst... van toch wel kritische geesten van jonge ondernemers. Uh, we gaan verder met Ivo Arnold voor de vierde en laatste keer deze uitzending. Uh, wil Ik even de kranten bijpakken van vanmorgen. De Volkskrant Ik laat hem even zien. Een prachtige spotprint. Hebben die gezien? Ja, ik heb hem gezien, ja. Beschrijf hem even. Hij is van Jos Collignon... waarbij uh, Groot-Brittannië en Duitsland zeilen in uh, supersnelle boten... en ze gieren Nederland voorbij. En Nederland wordt dan getekend als, een, uh, ja, als een, uh, een, een houten bootje... met een slapzeil. Rutte die naar boven kijkt. En de koning die zegt medepassagiers. En Nederland zit daar dan ook in. We worden aan alle kanten gepasseerd, meneer Arnold. Klopt die vergelijking? Ja, het is een leuke spotprint. Het klopt niet helemaal. De zeilen kloppen wel. Er zit veel meer vaagd in de Engelse en de Duitse economie... dan in de Nederlandse economie. Maar ik vind de bootjes niet erg kloppen. Want ik denk dat we eigenlijk structureel net zo'n goed bootje hebben... als Duitsland en Engeland. Oké, okay, maar het ligt, hij ligt wel stil dan, als we al zo'n boot hebben? Ja, ja, onze regering krijgt die boot niet aan de praat. Dat is het probleem. Ja, hoe komt het dat Duitsland en, en ook België moet je niet vergeten... het beter doen dan Nederland? Ja, dan moet je eigenlijk naar de consumptie kijken. Daar zit het grote verschil in. Ik Economische groei wordt sterk bepaald door de consumptie. En die heeft zich redelijk gehouden in België en, en zeker in Duitsland. En dat heeft te maken met een betere ontwikkeling van het besteedbaar inkomen. Minder lastenverzwaringen in die landen. Dat is de inkomenscomponent. En het heeft ook te maken met de vermogenspositie van de huishoudens. Hè. In uh, Duitsland hebben ze stijgende huizenprijzen. In België had je niet de zeebel die we in Nederland hadden. Dus de gezinnen daar die hebben niet te maken met de onzekerheid over de waarde van hun huis. Wat verschil, waar, waar verschilt Nederland nog meer in met, met België? Nou, ik denk dat onze uh, ja, overheidsfinanciën er, er beter voor staan. We hebben gewoon een veel lagere staatsschuldquote. Dus, dus dat is een heel positief iets. En uh, ja, over het algemeen is onze exportperformance uh, ook beter dan, dan, dan die van België. Dus er is geen reden waarom wij minder hard zouden moeten groeien dan, dan de Belgen. Uh, nou, misschien de verklaring is wat veel mensen zeggen. Her en der, Nederland wordt kapot bezuinigd. Een term die je uh, voortdurend ge hoort. Bent u het daarmee eens? Ja, kapot. Kijk, die boot die is nog steeds heel erg mooi. Hoor. Dus ik, ik, die zeilboot, hè, om in de metafoor te blijven van de Volkskrant. Dus ik, ik zou dat woord niet willen gebruiken. Maar we maken het onszelf heel erg lastig. Hè. Het lijkt erop alsof we zelf voor de tegenwind zorgen... waardoor die boot maar niet op gang komt. En uh, dat heeft te maken met het beleid... gericht op die lastenverzwaringen, tekortreductie. En dat had niet zo hoeven uh, gaan. Ja, want als we kijken naar nee, want hoe had, hoe had het dan wel moeten gaan? Je, je had structureel wat, wat uh, fermer moeten doorpakken op een aantal hervormingen. Hè. Ik heb al eerder genoemd de woningmarkt. En je had wat minder die lasten moeten verhogen, waardoor je de consumptie zo naar beneden drukt. Ik denk dat dat uh, uiteindelijk de afgelopen vijf jaar tot een beter eindresultaat had geleid. En dat heeft niks te maken met kapot bezuinigen? Nee, kijk, want structureel staat de Nederlandse economie er toch nog steeds heel erg goed voor. Waar komt het dan vandaan? Kapot bezuinigen? Ja, dat is een populaire benaming natuurlijk, die politici graag gebruiken. Dat, dat kan dat, nog wel? moet u hen vragen. Ja, het is, een, het is een ontzettende overdrijving. Maar we zorgen zelf voor, meewinst, voor tegenwinst. zo zou ik het willen formuleren. Ja, nu, nieuwe term, ik weet even wat het nieuwe term is die vandaag geïntroduceerd is. We gaan van klassieke verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Al dus de koning vanmiddag in zijn troonreden. Gaat het dan bij u ergens als u luistert naar participatiesamenleving als econoom ergens een beltje rinkelen? Ja, in de economie heb je natuurlijk de term participatiemaatschappij, maar dat betekent iets heel anders. Ik vond het eerlijk gezegd een poging uh, om een label uh, te plakken op een vrij kleurloos pakket aan maatregelen. Dus ik ben er niet echt van onder de indruk. Uh. Ik ben niet gek te krijgen, geloof ik, hè, vandaag. Nou ja, je, je ziet uh, het is een mix van linkse en rechtse maatregelen. Hè. Minder verzorging staat, maar wel meer nivellering bijvoorbeeld. Uh, overheid moet terugtreden, maar tegelijkertijd moet er dan uh, een, een nationale hypotheekbank komen, waar de overheid weer garanties verstrekt. Dus het gaat alle kanten op. Uh, ja, en dan, dan heb je een label nodig op Prinsjesdag. En u hebt dat eens even uh, helder toegelicht. Ivo Arnald, dank voor uw komst tijdens deze uitzending. Graag gedaan. Wij zullen nog even de luisteraar op een prachtige interactieve tool... op onze website, op nws.nl. Daar kunt u uw belastinggeld volgen. Wilt u bijvoorbeeld weten waar uw belastinggeld naartoe gaat? Uh, dan kunt u invullen hoeveel u verdient, uw bruto salaris. Uh, wees gerust, we kijken niet mee hoor. U kunt gewoon invullen. En dan ziet u hoeveel geld van dat bruto loon naar de overheid gaat. Naar de belasting, hoe de overheid dat vervolgens besteedt. Hoeveel van uw geld er bijvoorbeeld gaat naar de of naar het onderwijs. En ook de inkomsten en uitgaven van de overheid. We hebben er vandaag uitgebreid over gehad. Uh, kunt u daar bekijken. En natuurlijk hoe groot dat begrotingstekort is. U vindt dat op nws.nl. En als het goed is, zit dan nu Joost Eerpanklaats met Avondspit. Joost, goedenavond. Zeker Tim. Goedenavond daar in Den Haag. Wij in Capelle aan de IJssel. Waar het ook regent trouwens hoor. Maak je geen zorgen. Uh, Leven de Koning, hij heeft gesproken. Ik hoop niet, uh, Tim, dat ik mensen beledig. Maar ik, ik vond zijn troonreden eigenlijk een heel erg CDA-verhaal. Uh, ik vond het meer de hand van Balkender... zeg maar, dan de hand van Rutte. Je had het er net al over. We moeten van... verzorgingsstaat naar participatiestaat. Zei de Koning. In gewoon Nederlands, minder overheid... meer met elkaar gaan doen... En mijn vraag aan de luisteraars is zometeen, bent u dat met de koning eens? Ik wel, zeg ik er meteen bij. We zijn door en door verwend. Dat is mijn, mijn stellingname, de overheid. Pempert ons veel te veel. Dus we moeten inderdaad minder verlangen en meer zelf doen. Dat is een harde boodschap, maar ik denk wel het reëel. Het is mijn stelling op deze Prinsjesdag. U gaat zo meteen horen Sarah Gagenstein, Ze is deskundig in framing. Hoe was het verhaal eigenlijk? Wat vond zij ervan? Hoe is het overgekomen? Hoe deed de koning dat? Vind ik leuk om mee te starten. En daarna gaan we de diepte in met Gerard Drosterij, politicoloog... ...om over die van de maatschappij te praten. U kunt nu gaan draaien 0800 1121 om mee te doen. 0800 1121 of een hekje eens, een hekje oneens in de Twitterwereld. Ik spreek u graag, graag straks in het theater van het argument. Tot avondspits Tot zo.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 Antenaren en leraren krijgen volgend jaar mogelijk toch een kleine loonsverhoging. Minister Ascher van Sociale Zaken heeft gezegd dat er na een jarenlange nullijn perspectief is op een loonstijging. Tot vandaag leek het erop dat het overheidspersoneel ook volgend jaar op de nullijn zou blijven. Maar volgens Ascher is er gisteren nog 200 miljoen euro in de begroting gevonden. Het kabinet wil een duurzaam herstel met groei zonder luchtbellen. Dat zei minister Dijsselbloem bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Dijsselbloem zei dat ondanks de bezuinigingen de groei zoveel mogelijk ruimte krijgt. De gemeente Enschede geeft geen vergunning... voor het uitbreiden van vuurwerkopslag in de stad. Over de aanvraag was onrust ontstaan in de buurt. De college van BMW gaf vorig jaar een ontheffing... voor 50.000 kilo consumentenvuurwerk. Vuurwerkbedrijf Dream Fireworks wilde zeven keer zoveel vuurwerk op gaan slaan... maar dat ging de gemeente te ver. En de man die vannacht in Oostenrijk drie mensen heeft, heeft nog een slachtoffer gemaakt. De schutter was op de vlucht geslagen... Dan had er bij een agent gegijzeld. Deze agent is doodgevonden. De schutter heeft zich nu verschanst in zijn huis. Dat is omsingeld door ruim honderd agenten en militairen. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Ja, die Vanavond en vannacht trekt een regengebied over het land. Het hoort bij een kleine depressie die vannacht overtrekt. De temperatuur die daalt vannacht naar 11 graden in het zuiden... tot 7 graden in het noordoosten. De wind die wakkert vooral in het zuiden van het land nog even flink aan. Uit het westen, in Zeeland krachtig windkracht 6. In Zuid-Limburg vrij krachtig windkracht 5. En morgen is het regengebied alweer voorbij. Alleen in Limburg regent het ochtends nog wat. Overdag trekken er enkele buien over. Maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De temperatuur stijgt naar 14 tot 16 graden. En de wind waait morgen uit west tot noordwest. Is matig tot vrij krachtig windkracht 3 tot 5. Donderdag is het overdag droog, maar in de nacht na vrijdag gaat het weer regenen. Het wordt donderdag 16 graden. Vrijdag in het noorden nog enkele buien, ook een stevige wind. Maar vanuit het zuidwesten knapt het op. Het wordt 17 graden. In het weekend droog en rustig najaarsweer met overdag een graad of 18. In de nacht en ochtend kans op mist. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files beginnen nu aardig op te lossen. Nog wel aardig vertraging rondom Amsterdam. In totaal zo'n 60 kilometer. Ik noem daarvan de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Het is nog langzaam rijden tussen Gooi meer en af het bunschoten over 8 kilometer. Er was een aanrijding op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Breukelen nog 3 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. De overheid pampert ons te veel. Uw beste dosis gezond verstand komt eraan. Hier is Avondspits, verzorgd door WNL. Bel WNL. 0800 -121. Een goede goedenavond. Een economische groei zonder luchtbellen... zei minister Dijsselbloem bij zijn koffertje. Maar volgens mij is het eerder een kabinet zonder lucht. Op de hielen gezeten door een bloeddorstige oppositie... die geen enkele helpende hand uitsteekt... naar de naar zuurstof happende coalitie. Dat is mijn beeld na de presentatie van de miljoenennota. Maar Rutte zou Rutte niet zijn... als hij daar toch niet een oplossing bij bedacht had. De participatiemaatschappij. Wat is dat? We moeten minder op de overheid leunen... en meer zelf gaan doen. Bij issues als veiligheid... En Rechtspraak heeft hij mij direct aan zijn zijde. Maar ook in de zorg, de welzijnssector, openbare ruimte, de kunst- en de cultuurwereld. We hangen wel met z'n allen erg veel op de schoffel van de overheid. Denk na, minder overheid is ook minder belasting betalen. En daarom zeg ik vandaag: stop het pemperen. Bel WNL 0800 Een goedenavond, luister Vinken zoals mijn collega Lampert zegt. Um, u heeft het weer gevonden, het beste onderbuikadres van Nederland. Hier op Radio 1 luistert u naar Avondspits. Met de stelling de overheid pampert ons te veel. Kijk, letterlijk zei de koning het volgende... Vandaag, de omslag naar een participatiesamenleving is in het bijzonder zichtbaar in de sociale zekerheid en in de langdurige zorg. De klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de 20e eeuw heeft juist op deze terreinen regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar zijn en ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van mensen. In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling, zorg en sociale voorzieningen dicht bij de mensen en in samenhang te organiseren. En om dit te bereiken decentraliseert de regering overheid staken op de gebieden jeugdzorg, langdurige zorg en werk. Als u nog wakker bent, bedoelt de koning dus te zeggen... u moet minder gepemperd worden. Dat zijn hele dure woorden, misschien een beetje saaie woorden... om dat ermee te zeggen. Wat vindt u daarvan? Bent u dat met de koning eens? Laat het mij weten. Want ik steun de koning in dit verband 0800 1121. Of een hekje eens of een hekje oneens op Twitter. Jan Poppens zegt eens... als lid rookmelder team, hing ik een rookmelder op voor een gezin... terwijl de vader aan de tafel... De krant zat te lezen. En Michel de Jong die zegt: Eens, citeer Kennedy maar. En Kennedy, ja, die zei natuurlijk: Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen. Precies, Michel, dat is eigenlijk de kern. We gaan dus naar de bellers kijken, want er komt van alles binnen op 0800 1121. Ik ga naar mijn eerste, mevrouw Duursma uit Amstelveen. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Hoi. Ja. Goedenavond, meneer. Ik hoorde u een beetje ver weg, Hoi. maar. Ja, een beetje ver weg. Ja, Misschien kan u. Probeer iets dichter bij die microfoon te kruipen. Maar uh, gaat uw gang. Het is zo dat uh, we best minder gepamperd kunnen worden. Maar dan moet het ook minder geld kosten. We ons blauw. En we krijgen niet waarvoor we betalen. Ik vind dat in ja. Nederland de prijskwaliteit uh, volledig weg is. Ja, daar ben ik wel mee eens mevrouw Maar Het klonk een beetje ver weg. Maar u zegt we betalen eigenlijk te veel voor wat we ervoor terugkrijgen. Meneer Van der Bent uit Noordwijk, mee eens? Ja, ben ik mee eens. Zeker weten. Ja. Verder... Uh, want ik, ik, heb, uh, ik, ik heb alle beraadslagingen en de, de troonreden op televisie gevolgd. Ja, wat leuk. Verder heb ik nog een, heb ik nog een hele goede tip voor, voor het kabinet. Want ik hoorde namelijk dat ze ineens binnen een paar dagen 200 miljoen hadden gevonden. Dat ze hadden klopt, 200 miljoen. voor de ambtenaren. Als ze ja. nu eens flink wat doorzoeken... Als ze een week of twee weken doorzoeken... wie weet hoeveel ja. ze nog vinden. Nou, dat wil wel eens, wil wel eens helpen inderdaad. Hè? Vlak voordat je een koffertje dicht doet... dan wil je nog wel eens wat vinden. Uh, zo moet het gegaan zijn. Dat ben ik wel met u eens. Het was voor mij ook een verrassing. Het heeft ook wel met de barsche toon te maken van Ton Heert. Denkt u niet? Dat, die, uh, ja, dat zou kunnen. Yeah. Maar, maar het, is toch, het is toch wel zo. Het is me nogal geen bedrag. Zeker. Dat, dat er ineens dat, ja. 200 miljoen tevoorschijn ja. komt. Als ze denkt... we een week ja. lang zoeken... Ja. dan hebben ze een miljard... Kijk, beetje creatief boekhouden, Er moet wat gevonden kunnen worden, zegt u. Ja. ja. Oké, okay, meneer Van der Bent. We noteren hem een tip voor dit kabinet. Creatieve zoeken in alle hoeken en gaten. Naar wat miljoenen. Uh, u kunt ook reageren op mijn nummer 081121 live in avondspits. Vraag ik u wat vindt u van mijn stelling. De overheid pampert ons veel te veel. En Lucas twittert mij eens maar Zuid-Europa verzorgen en dan zelf participeren... Dat, dat, daar vraagt hij, dat vraagt hij zich af. En echte Alkmaar is er ook mee eens. Die zegt, Nederland is lui gemaakt door de overheid. Initiatief wordt uit nood geboren. Ik ga eens praten met Sarah Gragenstein. Zij is deskundige in het mooie vak Framing. Goedenavond, Sarah. Hallo. Hallo, leuk dat je erbij bent in Avondspits. Um, ja, framing, voor de duidelijkheid, wie het nog niet weet... Dat, dat, dat is, wat is daar ook weer de definitie van? Jij kan het vast in één zin... Uh, nou, framing is eigenlijk de beïnvloeding tussen de regels door. Dus dat je onbewust met bepaalde woorden een beeld schept... Ja. waardoor mensen ook een visie krijgen op, uh, op die werkelijkheid. En dan zo positief mogelijk vaak, hè? Nou ja, in het geval van uh, deze, dit, deze context zou ik dat inderdaad een beetje... Strategisch en positief aanpakken, ja. Ja, precies. Maar Je kunt ook iemand anders framen voor de duidelijkheid... en dan maak je hem helemaal zwart. Dat kan natuurlijk ook met framing, hè? Dat je ja, iemand in een hoek ja, duwt. Oké. Okay. Nou, ja, dat gezegd ja. hebben de, Ik heb net aangegeven in mijn intro... Ik vond een CDA-verhaal van de koning vandaag... in de troonreden. Typisch mm -hmm. CDA. Hoe, hoe vond jij de troonreden? Nou, ik vond het niet echt een politiek verhaal... maar meer een groot lang beleidsstuk. Ja. Ik, ik werd helemaal moe van al, het, al die uh, cijfers... en al die... Uh, vage jargontermen. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment denk je, wat gaat het over, joh? Ja ook, ook die, ook, ja, ook typisch CDA zou ik bijna zeggen, maar inderdaad, daar moet jij je niet over uitlaten, maar het is wel een brei, een, dat ben ik wel met je eens, als je doorakkert, het is wel een brei van cijfers en percentages en mijn god, het is wel, ja, het is wel, dan wel, het is niet heel visionair. Nee, helemaal niet zelfs. Er wordt nauwelijks een, een, een verhaal vertelt. Je, je wordt als luisteraar helemaal niet meegenomen... waar ze nou naartoe willen en waarom... Nee. er wordt gezegd, jongens, uh, tand op elkaar... Uh, uh, het is een bitter medicijn, al die uh, hervormingen... maar yeah. het is uh, om beter te worden... Maar er wordt geen visie geschetst van wat die, dat krachtige Nederland in de toekomst dan is. Nee. Um, en er wordt ook helemaal geen verhaal verteld waarom wij Nederlanders dan onze tanden er gezamenlijk in zouden zetten. Nee, dat is inderdaad het punt. Nee, het was niet een I, I have a dream. Meer I, nee. I, I have no budget. of Zoiets. Ja. Maar dat, dat maar, weer. Ja. Maar, maar, maar toch heb ik die steekwoorden uit willen te halen. waarvan ik dan toch denk, nou daar kan ik me ook wel in vinden. Dat, dat stond uh -huh. wel tussen de schuifdeuren ergens hoor, in, in de tekst. Maar waarvan uh -huh. hij zegt: van, nou, van verzorging staat naar participatie. Participatiemaatschappij, dat zijn ook weer van die jargon teksten uit elk ja, bestuurskunde. Wat is een participatiesamenleving nou? Dat is dat... Echt een beleidsterm hoor. Oké, okay, Daar zaten ook alleen maar mensen met met, met, met, met dat soort koppen natuurlijk in die riddenzaal. En daar overheen begrijpt niemand in Nederland. Het. Nou heb ik ervan gemaakt, we worden te veel gepamperd. Dat vind ik namelijk wel. We zijn wel heel erg verwend als, als, als Nederlanders. En dan heb ik het over de sociale zekerheid, de zorg. Gehoortoestellen die je gratis krijgt om eens wat te noemen. Wat vind jij daarvan? Um, kan je, kan, heb jij ook de, de neiging om te zeggen... ja, dat, dat, dat, dat, dat is wel een goede boodschap? Um, nou, ik denk um, voor de koning dat dat niet zo'n goede boodschap is. Uh, zeker niet voor de koning, voor de bron die dat dan gaat vertellen. Hè? Ja, ja. Want, ik bedoel, een hoop Nederlanders vinden... dat uh, die man uh, wel heel warmpjes op zijn troon zit... Um, en daarbij is het, ook, is het ook niet aardig om te zeggen. En zeker niet als een van je eerste speeches. Nee, nee dat klopt. Aan de andere kant um, is dat nu helemaal eruit gehaald. En wordt er gezegd. Uh, Nederlanders, uh, uh, die, zijn, die, die willen ook meer naar zo'n uh, participatiesamenleving. Er wordt gezegd, in tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichting en voor elkaar kunnen zorgen. Ja. Ja, dat klinkt best aardig. Maar hoeveel draagvlak is daar nou eigenlijk voor? Nou, waarschijnlijk dus je... niet zoveel, maar goed, je moet ergens. Ja. Dat is natuurlijk een manier om het geld weg te kunnen halen bij mensen als je het ja. ze zelf laat doen. Dat is zo. Maar dan vind ik dat je ook uh, in zo'n toespraak verplicht bent... om dan te laten zien wat, dan, wat dat dan oplevert. Ja, oké. Okay. Ik kan niet zeggen, mensen willen dat, uh, maar vervolgens... Uh, daarna de, elke luisteraar verzuipen in een zee in ja. aan getallen. En dan hopen dat iedereen het alweer vergeten is ja. aan het einde van de speech. Hey Sarah, de NOS deed een onderzoek hè, naar vertrouwen onder de kiezers. Nou dat was niet mis. Uh, 89% van de PvdA aanhang en 70% van de VVD-kiezer heeft helemaal geen vertrouwen in dit kabinet. Dat zijn schokkende ja. cijfers. Denk nou. je dat de bemoedigende woorden zoals in ieder geval de coalitiegenoten dat uh, hebben, hebben beluisterd vandaag van de koning daar iets aan heeft kunnen veranderen? Ik ben bang van niet. Nee. als ik heel eerlijk ben. Nee, want um, kijk, hij begon op zich goed hè, met een heel persoonlijk verhaal. En hij ja. had het over dat Nederland een goed georganiseerd uh, land is met rijk aan talent. Nou, dan heb je een mooie opmaat om een, om, een, om een verhaal te gaan vertellen van we komen er wel uit, jongens. Uh, maar vervolgens komt er, komen, ja, komt er daarna nee. Weinig hoop. Niks. Ja. Niks. Nee, een beleidstuk. Um, een nou ja. Beleidstuk. Ja. ja. Zonder hoop, zonder, zonder van... liefde, zonder warmte eigenlijk, zeg je ja, ook. Ja, en ik snap ook wel dat ze niet heel positief kunnen zijn... want dan krijgen die hervormingen natuurlijk niet meer verkocht. Hmm. Uh, maar had dan, had dan in ieder geval ons een beetje bang gemaakt of zo. <laughs> uh, <en> ja. <laughs> ja, precies. Ja. Het, doe iets, maak, doe, maak iets los, zeg je eigenlijk als, als, als koning. Loop, loop, loop. Dat nu is niet gelukt. Een gemiste kans dus, concludeer ik mee, dan namens jou... een gemiste ja. kans van de koning? Ja. ja. ja. Nou, nou. nou een gemiste kans uh, voor Rutte, want... Weet je, de koning kan er ook niks aan doen dat hij zo'n niet Nee, zo dat vond ook iedereen. Precies. Um, en hij begon goed dat het gedeelte dat de koning zelf heeft ingeleverd. Dus die eerste ja, twee. Ja, dat zijn eigen regels. Dat was goed. Die... En dat vond ik... Dat, ja, dat raakte. Dat was waar. Maar wat daarna komt... Je ja. merkt het ook aan mij. Hij zat te lezen en hij hakkelde er een beetje over. Dat komt ook omdat... Ja omdat hij heel weinig voelde zelf. Hij, hij voelde er juist... waarschijnlijk zelf weinig mee. Hè? Dat is inderdaad ja. denk ik ook een beetje waar. En dat, dat gold misschien ook voor Beatrix. Maar die wist dat misschien wel beter te verbloemen. Oké, okay. nou Sarah, daar nou, laat ik het mee even bij. Met jou, dankjewel hoor. Sarah Gagestijn, deskundige in framing... over het, ja, het, het, het, het overkomen van het verhaal van de koning. We gaan nu de diepte in, wat ik al zei, de inhoud. Uh, wat vond u van het verhaal zelf? Ik heb er aan over de overheid... Pempert ons te veel, dat vind ik ook. Kunt reageren op 0800 11 21. Of heb je eens zoals Mike Ravenstein. Die zegt, ik geef die gevonden 200 miljoen aan de echte minima. De bijstandsmoeder die er vaak niet om gevraagd heeft. En Baselaar, die uh, is uh, er ook mee eens volgens mij. Die zegt, onze koning heeft mooi praten. Hij heeft voldoende pampers op voorraad. Uh, mooie tweets. Ik ga weer naar de bellers toe. Die komen binnen. Bas Dekker uit Schoonhoord. Goedenavond. Ja, goedenavond. Bas... Vertel, je hebt de auto aan de kant gezet om ons te woord te staan. Ja. ja. Uh, wat ik vreemd vind is dat wij niet gaan kijken waar die bezuinigingen bij de overheid weghalen. Ik hoor niks anders dan uh, lastenverzwaringen, lastenverzwaringen. En we geven 55 miljoen te veel per, per dag uit. Ja. Uh, ik heb uh, zelf een bedrijf. Ik uh, val in de, de hogere regio. Ik zit boven de ton inkomen, mijn vrouw is uh, gehandicapt en ik moet 1500 euro per maand uitgeven voordat ik daar ook één cent van terugkrijg van een BMO of wat dan ook. Ja. Ik, ik word dus geacht nu mantelzorger te zorgen voor mijn vrouw te worden. Ja. En ik betaal alleen maar volle belasting, dikke vette afrekeningen elke maand en krijg er helemaal niks van terug, want zeggen ze u verdient het wel. En waar gaat het geld naartoe vind jij? naar, naar de, de verkeerde dingen. Ik denk dat de overheid eerst naar zijn eigen uitgaven moet kijken. Ja. En als ik dan hoor van, van, van bekenden dat er een, uh, een, uh, een huishoudelijke hulp bij iemand komt... die ten onrechte het PGB ontvangt... dat is ook een systeem geweest wat fraude met de hand heeft geholpen. Nou, precies... Er er komt zat geld binnen, het wordt alleen niet goed uitgegeven. Laat nee. daar eerst eens dus de controle... Maar op de Bas, eens, alleen ik zeg, kijk... dan denk ik, fraude ontstaat ook bij Pemperen. Als je mensen maar genoeg uh, verwendt enzovoort... dan ontstaat natuurlijk heel gauw misbruik. De nee, fraude, ontsta fraude ontstaat bij het ontbreken van controle... en het ontbreken van sancties. Maar misschien ook gewoon te veel geld... in de handen van overheidsfunctionarissen die dat geld te gemakkelijk weggeven. Inderdaad, zonder controle, ben ik onmiddellijk met je eens. Maar maak het dus ja, wat maar... kleiner. Dat zegt Rutte eigenlijk ook vandaag. Ja, maar Dijsselbloem heeft al het geld verspild in zijn handen. Maar je mag toch verwachten dat hij daar een beetje behoorlijk mee omgaat. En van een ambtenaar ook. Alleen je moet er een ambtaar kunnen afrekenen als hij ja. fouten maakt. Oké, okay, Bas Dekker. Ja, je mag weer gaan rijden hoor, Bas. Dankjewel. Okay, dankjewel. <laughs> Merci voor je reactie op 0800 1121. De overheid pampert ons te veel. Dus mijn stelling aanleiding van de participatiemaatschappij... waar de koning over sprak. Geen verzorgingsstaat, geen sta vadertje staat... maar gewoon meer zelf doen. Nou, er zit wel wat in. We worden te veel verwend. Zeg ik. Chloro Forum zegt Eerdmans eens. We moeten beginnen met de jeugd zelfstandiger te maken. Dat is goed voor ze nu en later ook voor de samenleving. Rudy Gomez komt uit Arnhem. Een goedenavond. Goedenavond. Rudy. Vertel. Ik ben oneens met de stelling. Oh, ja. bedankt, je... bedankt voor de welkom. Bedankt. Wou je er nog iets aan toevoegen, Rudy? Ja, ja ik, ik, ik, in principe ben ik nog niet eens met de stelling. Nee. Alleen maar voor de timing die ze ervoor kiezen om dit te doen. Ja. Kijk, als ze het doen wanneer um, de werkloosheid een stuk minder is... wanneer uh, de economie um, um, voluit bloeit... Ja. Geen probleem. Nee. Maar ze kiezen het de, de baggerste moment om dat te doen. Ja. Dat is een stom moment. Een verkeerd moment zeg je. Dankjewel Rudy Gomes. Daar zit ook weer wat in. U kunt blijven bellen hoor. Er zijn twee lijnen voor op dit moment. 0800 1121. Dan bent u bij mij in het theater van het argument. Um, Gerard Rosterij Goedenavond. Goedenavond. Jij bent politicoloog en filosoof, zeg ik. Um, jou, ik, heb, ik heb eens gezegd: van die verzorgingsstaat moeten we inderdaad af. Participatie-samenleving klinkt voor veel mensen als abracadabra. Maar dat we wat te veel aan de overheid overlaten, dat ben ik met Rutte eens. Um, hoe zie jij dat? Nou, ik denk niet dat je dat, uh, dat, je dat 1, 2, 3 kan zeggen. Ten eerste omdat uh, de overheid uh, eigenlijk nog maar nog steeds meer doet. Uh, en dat geldt ook voor Rutte. Maar ik denk dat het ook vooral belangrijk is om daar vraagtekens bij te zetten. Dat de terugtredende overheid nog steeds te weinig terugtreedt. Ja. Omdat het wel de vraag is of uh, ten eerste het daarna wel beter gaat uh, met de economie. En ten tweede of dat uh, de fraude en dat, mensen, dat er zeg maar, luie mensen zijn of mensen die niet willen of dat wel het belangrijkste is. Ja. Dat, dat vraag ik me af. Nee, maar ik bedoel, als, als je kijkt op gemeentelijk niveau, daar ben ik dan zelf een beetje actief... dan zie je dat we mensen soms zo volstoppen met van allerlei arrangementen. Ik zal niet in detail treden over wat we met ze doen. Maar dan denk je, jongens, als we dat nou eens niet zouden doen... en we zouden gewoon eens tegen die mensen zeggen... kijk nou eens, wat zou je nou eens zelf gaan doen om uit die put te klimmen... dan denk ik dat we veel, veel meer opschieten dan zonder te luisteren hè. vaak als overheid... gewoon aan de gang gaan met geld uitgeven en dingen ja. aanschaffen enzovoorts. ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, ik denk dat het superbelangrijk is hoe je dat, hoe je dat insteekt. Als je, als je dat insteekt door te zeggen... we doen het als overheid niet goed. Hè? We gooien zeg maar regeling op regeling... en we zijn met tien mensen tegelijk bezig met één gezin. Juist. We doen dat niet goed. Allah. Maar als je zeg maar, het ideologischer brengt en, te, en je zegt dat die mensen het eigenlijk niet willen... ik zeg niet dat jij dat per se zegt, hè, maar dat hangt altijd in de lucht, in mm. het algemeen, in die hele discussie... Mm. dan wordt die discussie meteen heel een beetje naar, naar en, uh, en ja. ook uh, uh, vijandig. En als je zegt, waarom doet die overheid het nou elke keer zo, zo slecht? Of, of tussen aanhalingstekens, waarom gaat dat zo moeilijk? Dan is de discussie uh, wel weliswaar wat saaier. Maar wel veel belangrijker. Omdat ik denk dat er heel veel mensen zijn. die het heel graag eigenlijk wel willen. Namelijk ja. gewoon zelfstandige mensen nee, ze krijgen. Ja, ze kunnen het ook zelf, weet je, Gerard. Dat is het punt. Ja. Veel mensen kunnen veel meer dan we als overheid denken dat ze kunnen. En dan ja. denk ik, jongens, wat is er dan niet mooi om die mensen wat meer zelf te laten doen? Daar kunnen ze minder belasting voor betalen. En het geld gaat naar de goede dingen waar we wat ja. aan hebben. Ja, maar dan uh, nog één ding daarover. Maar dan zou je dus ook kunnen zeggen, als Rutte nu van, uh, van de torens blaast en uh, ook uh, Samson natuurlijk, dat de overheid een stap terug moet doen. Ja. Dan zou, heb ik de neiging om te zeggen dat ze zich er met, je, met een jantje van lijden afkomen mm. en dat ze eigenlijk gemakzuchtig zijn en dat ze eigenlijk eens aan de burger zouden moeten uitleggen waarom ze de burger niet goed kunnen helpen. Nou, da daar zit weer wat in. En even nog een laatste vraag aan jou, Gerard, want we gaan al weer hard in de tijd. Uh, ja. heb, het verhaal van Sarah was net, het is toch eigenlijk een troosteloos verhaal geweest. Behalve de start was van de ja. koning toch een beetje een beleidsstuk. En ik noem het een CDA-verhaal. Ja. Um, is, is dat jou ook opgevallen? Ja, ik vond de, de, de, de grote ster was eigenlijk uh, gewoon Willem-Alexander. Uh, ik vond ook de introductie, uh, dat, daar kreeg ik zelfs kippenvel bij. Maar het verhaal aan ja, wij hebben het al eerder, veel, eerder, veel vaker gehoord van Rutte. Uh, we, ik, ik zit nog steeds te twijfelen of ze het nou niet beter kunnen of beter willen. Je snapt het niet, hè? Maar je ziet dat ze toch alles op alles zetten op een hele technische, economische taal. Ja. En dat ze, ja, ja. dat ze er toch niet aan willen om een soort maatschappijvisie te nee, plooien. Behalve dan ja. participatiemaatschappij. Ik kan alleen maar aan, toch die naam weer noemen, Pim Fortuyn. Als je, als je kijkt wat hij zei, bijvoorbeeld toen hij de Raad in Rotterdam binnenkwam in ja, maart 2002, echt hoor. Dat is echt een fantastisch stuk. Hij zegt het gewoon maar zonder ja. al die cijfertjes, die hele brave ja. dingen. Maar Weet gewoon je wat zijn, ik de, dat mis je ook. Als je luisteraars kan aanraden, dat is ja. ook fantastisch. Zijn uh, acceptance speech voor uh, uh, Leefbaar Nederland. Ja, met outdoor service. Fantastisch ja, een verhaal is dat. Ja. Dat was daarvoor natuurlijk. Ja, nou goed. Het ja. is praten vanuit de eigen zeker maar ook voor mezelf. Maar het is werkelijk wel een even een andere kost dan wat we vanmiddag ik, hebben gehoord. Ik, het, ik kan het alleen maar eens met je zijn. Gerard, dat is mooi zeg. Dankjewel. Gerard Drosterij hoor u, politicoloog en filosoof. En u kunt nog even bellen hoor. 0800 De overheid pampert ons veel te veel. Hetie Veenman is het ermee eens. Wij, generatie Babyboom, kunnen kosten in de zorg beperken. Door bij pensionering voor elkaar te gaan zorgen. En niet de jongeren te belasten. En Martin B. zegt afvalheffing kosten eerst X. Nu moet je alles betaald, zelf wegbrengen naar de stort. Maar is de heffing in één keer drie keer zoveel geworden? Hij is er ook mee eens. En Eerdmans, bij mij ging in de studententijd eens... de symbolische kraan dicht met de boodschap... volle magen, jagen niet. Dat is hem. Uh, Anton van Ooster komt uit Veldhoven en wil ook wat zeggen. Goedenavond, Anton. Ja, goedenavond. Ja, ik ben het niet met de stelling eens. Ik vind dat de overheid uh, misschien ooit ons te veel getemperd heeft, maar daar is wel heel veel van afgegaan. Ja. En om nu uh, door te schieten naar een maatschappij waarin wij voor elkaar moeten zorgen, terwijl heel veel van die zorg in feite een taak is van professionals, uh, dat gaan we te ver. Verder vind ik dat, uh, ja, uh, als ik een salaris had van 140.000 euro bruto per maand, ja. zoals onze koning, dan zou ik getemperd worden, maar dat is niet het geval. De koning verdient 140.000 bruto per maand, zeg je nou? Ja, 825 netto. En het wordt omgerekend naar. Uh, ja, want hij betaalt helemaal geen belasting, toch? Dacht ik. Nee, hij betaalt geen belasting, maar nee. daar moet je het ook omrekenen naar bruto, dat is een eenvoudige ja, regelsom die <laughs> okay. de Kamer. een Tijdje geleden heeft gedaan. Ja. ja. Ja, nee, dat is veel geld. En dan zeg je dat, daar mag hij dan wel, uh, mag die, wat bedoel je eigenlijk mee, wat wil daarmee zeggen? Dat vind ik een hoop geld. En ja. dan zou ik me ook gepemperd voelen. Maar o, dat geldt voor heel veel mensen niet. En we betalen nee. heel veel belasting voor wat de overheid doet. Ja. Dus ik kan nou niet zeggen dat ik gepemperd word. Nee. Oneens, Anton van Oosten, dankjewel. Meneer Kanoei uit Breda, goedenavond. Goedenavond, ja, ik, ik ben het uh, oneens. Uh, met name ja, iets genuanceerder. Ik vind dat er, juist te weinig gepemperd wordt... ik ben wel eens met, uh, met de meneer die net gesproken heeft... dat er controle wat beter moet ja. op de dingen die, die er uh, toegezegd worden. Maar uh, dan moet het meer geld aan, aan het ambtenarenapparaat, Want uh, die, zijn al, ja, die staan al jaren op de nul ja, aan ja, ja, ja, ja, de taal van ja, ja. personeel. Nou. En ja, dan, dan kun je controleren wat je wil. Maar als je de mensen er niet voor hebt... Ja, dan. Nou, ja, precies, niet. de controleurs heb je nodig, zeg je. Ja, gisteren hebben we een appeltje ja. geschild uh, met de ambtenaar. Maar ik begrijp jouw punt. Daar zal meer controle nodig zijn als je wil dat het geld goed terechtkomt. Dat is eigenlijk wat je zegt. Daar kun je niet met vertrouwen af. Um, dankjewel meneer Kanoei uit, uit Breda. Martijn Peter uit Apkoude. Ja, dag meneer Erdmans. Ja, ik ben het absoluut niet eens met u. Um, dat idee van een participatiemaatschappij klinkt wel idealistisch, maar is absoluut niet uh, te verwerkelijken. Kijk, als ik op dit moment uh, mijn oude moeder in Amsterdam wil opzoeken, dan gaat uw pemperende uh, overheid mij enorme bedragen voor parkeergeld afpakken. Als ik mijn zieke zuster op Bloewe ergens wil opzoeken. En daar misschien een paar dagen door blijven logeren. Dan word ik als bejaarde op mijn AOW gekoord. En ga ja. zo maar door. Daarnaast komt dat we een, een maatschappij... die door totale robotiseringen met mobieltjes en individualisering... Uh, helemaal niets meer voor een ander iemand doet. En uh, ik zie daar echt heel zwaar in. Ja. Ik, ik, ik kan gelukkig alles nog zelf. Hm. Maar pemperen vind ik... Pemperen vindt u een verkeerd woord. U vindt meer dat de overheid u gebruikt misschien als melkkoe. Als ik het een beetje samen moet vatten. Dat, dat zal ik toch absoluut meer vinden, ja. Ja, ja. ja, ja. Oké, okay, Martijn Peter, bedankt. Ik ga nog even naar onze, onze bellen van meneer Van Rest. Daar is hij uit Den Helder. Ja, ik heb vandaag ook geluisterd en noem het profbroljaren, eh, ja. Hoe zegt u, meneer Van Rest? Wat zegt u? Prof Prullaria. Prof Prullaria, ja. Ja, want we hebben iemand die dan zegt... Uh, de mensen liggen op straat met hun benen omhoog en krijgen een trap. na. Toen hij uh, zelf in de regering zat, stapt, uh, stapte hij eruit. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij deed daar niks aan. Uh, heel veel oudere mensen... Uh, ik doe alles nog snel. Wilders heeft het over heen, die, heen? Heen? Heel ja, veel oudere ja. mensen die leven in een verpleeghuis. Die willen dood, maar mogen niet... Het duurt niet lang of die ouderen liggen op straat te sterven... omdat oh. ze eruit gaan. Hm. En de mantelzorgers die ze nu al mishandelen... zijn een hele hoop mantelzorgers die ze mishandelen... slapen ja. rustig over ze heen. Nee. Ik ben het dus volledig eens met u. Kijk. Dat zullen wij doen... Ja. He, al, al, al kunnen we amper lopen, zullen we een ander, ander toch helpen. Ja, ja. Dan mag men helpen de blinden. Maar... We kijken niet te genoeg naar elkaar om, zegt meneer Van Rest. Ik moet u gaan afkappen, helaas meneer Van Rest. Maar duidelijk signaal en eens met mijn stelling. Dank u zeer, meneer Van Rest. De volgende keer spreken we langer. Nog leuke tweets zijn te vinden op hekje eens, hekje oneens. Twitter.com natuurlijk. U kunt ons daarop volgen. Apenstaatje, avondspits WNL. Want we gaan eruit straks op deze zender kunststof met schrijver Remco Kampert in de studio. Dat is leuk, na zevenen dus, te beluisteren hier op Radio 1. Tot zover het verkeer van rechts. De avondspits is voorbij. Morgen is uw roeptoeter er weer vanaf half zeven... op deze vertrouwde plek hier op Radio 1. Van half zeven tot zeven met een nieuwe stelling van de dag. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Fijne avond, graag weer. Tot morgen. Dag. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om half negen in de Champions League. Wat een lat raakt. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt zich. Barcelona, Ajax. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar helemaal de rechterkant van het veld. De Champions League. Morgen in lijn. om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.